Michel Koenen met het NOS-journaal. Paus Franciscus roept wereldleiders op om op de klimaatop in Dubai een doorbraak te bereiken. De klimaat slaat op hol, zegt de paus. Hij had de wereldleiders in Dubai zelf willen toespreken, maar dat lukt niet omdat hij ziek is. Een tweede man van het Vaticaan bracht daarom een boodschap over. De paus zei dat het milieu wordt uitgebuit door buitensporige hebzucht. Hij zei ook dat rijke landen verantwoordelijk zijn voor de klimaatproblemen in armere delen van de wereld. In Engeland staan vandaag 45 fans van Legia Warschau terecht. Ze werden donderdag opgepakt rondom de Conference League wedstrijd in Birmingham tegen Aston Villa. De meeste fans zijn aangeklaagd voor het verstoren van de openbare orde. Zo vielen fans agenten aan, vijf agenten en twee politiepaarden raakten gewond. En Legia fans waren ook al betrokken bij rellen in Alkmaar toen de ploeg tegen AZ speelde. Israël en Hamas zijn via Qatar nog steeds in gesprek over een nieuw bestand. Een Israëlische delegatie was vanochtend op bezoek in het Emiraat... ...meldt de Times of Israel. Er zou ook gepraat zijn over nieuwe gevechtspauzes... ...die moeten leiden tot weer een ruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. En waarschijnlijk zijn de gijzelaars waarover nu wordt onderhandeld oudere mannen. En tijdens de eerste gevechtspauzes zijn iets meer dan 100 gijzelaars vrijgekomen. Hamas houdt nog altijd 136 mensen vast. Een hevige sneeuwval leidt tot problemen in het zuiden van Duitsland. Op de weg moeten hulpdiensten voortdurend uitdrukken voor ongelukken. En rond München lag het treinverkeer gisteravond en vannacht plat... waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Ook metro's, trams en bussen reden niet. En daarom gaat vanmiddag in de Bundesliga de wedstrijd tussen Bayern München en Union Berlin niet door.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 wat gebeurt er dan? Nou, er staat hij in één keer in de tipparade. Jeetje, jeetje. Door 79. Ja. ja, ongelooflijk. Ja, in 1957 kwam hij uh, voor het eerst uit. Jeetje. En nu weer in uh, 2023 met dank aan uh, TikTok. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. Yes. En die twee modder die wonen er vast.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 er wonen twee modder in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet dat prilgeluk. Hij vreet me hele jasje pot, alleen voor haar die dat van hem mot Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dat van motte. In mijn oude jas. Ik ben een geboren, eenzaam mens. Maar het was mijn eigen, wijze wens. En echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En als zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas in de stomerij, Want dat wat dat begint al knapjes te verminderen.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 Leven lieve Charlotte. En van in mijn jas. Ja, dat was uh, Doris, uh, Tom Anders en uh, Motte. Wat motten we ermee, hè? Nou, inderdaad. Inderdaad, uh, 1957. En uh, door TikTok uh, wederom een uh, hit geworden. Ja, nou. leuk, leuk, leuk. We hebben ook leuk nieuw, nieuws trouwens van Jan van der Leden. Nog meer. Want uh, nadat de Wormenveer enigszins terug was gekomen, oh. toch weer een hele mooie aanval over links. Voorzet Raymond en Fernando Luis. Die namen hebben we al een paar keer gehoord vandaag.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 Toch echt wel de meest bekende KISS plaats. Okay, Vanavond dus het laatste optreden van KISS. De band die in de, volgens mij de jaren 70 scoorde met deze hit. I was made for loving you. Straks gaan we naar het stad, Jan van der Leden. Op dit moment 3 tegen 0, de wedstrijd tegen Fortuna Wormer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 druk zitten. Toen was het uh, andersom. Toen was het voorzit van Wie was het nou dan Fernando en die kon het heel eerst afmaken. Toen was 2-0. Toen kwam uh... eigenlijk worden we weer een beetje terug in de wedstrijd en die gingen een beetje uh, het spel overnemen. Die gingen een beetje druk zitten bij ons en wij werden het makkelijker. Maar we konden toch terugkomen.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 Dude And never forget New be as I heard my father say Every generation has its way I need to disobey New be as am mm this -hmm. mm -hmm.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 So we can fly away Still gotta make a decision Leave tonight or live and die this way The music is all yours On ZFM En dat krijg je met de vnieuwplaat een beetje gekraakt tussendoor. Maar wel heel lekker. Deze uit 1986 van Termijn en Fall Down On Me. En voor de kijkers op www.zfm-live.nl Liet ik de hoes uh, nog even zien van oh, ja. het uh, singeltje. Okay. Ja. ja, leuk. Dat, uh, ja. dat is nou een, een, een single Seven Inch he, heet dat, uh, oh, Benno. Zef, seven Inch. De Seven Inch okay. die we gedraaid hebben. Nou, Jij hebt weer een uh, berichtje voor ons. Ja, we kregen een persbericht binnen van de jongere organisatie Team Alert. En uh, die zich inzet voor... Uh,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 December krijg ik al een kleur Ik weet wat met te wachten staat een schimmel voor de deur Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied Maar het een jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet Sinterklaas, die kent het niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Sinterklaas, die kent het niet Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet Maar ze zijn Peper over, peper Bedroom, the bedroom, the bedroom no,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 En uh, ja, hoe lang hebben we nog te spelen uh, op, de, op de klok? Uh, we, zitten, we zitten nu in de 57 ste minuut. 57 e minuut, oké. Okay. Nog ruim een half uur. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, komt helemaal goed. We gaan op naar de 5-0. Spreek je straks. Ja, dank, dankjewel Jan. Hoi. Dat was uh, Jan van der Leden. Nou, nog steeds 3-0, ook na de rust in de 57ste minuut. Uh, SV Sanfor tegen Fortuna Wormerveer. and understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed.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 Ik zie Facebook bij uh, de groepen Je bent er als... Uh, dat uh, onze eigen topfotograaf Chris Scho Schotanus... neem ik me niet Schotanus... Um, die was er ook en die heeft ook met drones... of zijn zoon geloof ik, met drones foto's uh, gemaakt. Dat is prachtig, een enorm stuk zee... en dat kleine bootje dan op de, bijna op het strand... Uh, op een gegeven moment wat water maar je prachtige luchten en, en heel druk hè daar bij en de boot ja en druk en, uh, en de visboer doet goede zaken uh, want die staat er uh, erg naast. en dus uh, nee dat uh,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 Uh, Zo'n zo schip schipplottrek is natuurlijk ook weer, uh, um, ja, ook weer een apart vak, denk ik. Ja, zijn en... dochter heeft trouwens een donair, uh, actie uh, ja. opgezet. Ja, ja dat en gaat wel goed. Ik ben er heel goed. benieuwd wat er op dit moment uh, in de pot zit. Nou, enige tienduizenden euro's heb ik al begrepen. Dus uh, gelukkig gaat dat goed, maar... Ja, ik was natuurlijk uh, des duivels toen ik las over uh, de dieven die de tuig gaan, de, de, de, het, het tuig, het, het, tuig hadden gestolen. Dus, uh, en het uh, ging om uh, uh, um, ijzer of zo. Ja, man. ja, ja. ja dat het gaat al, helemaal nergens over, precies, maar wel de boot slopen. Precies, we uh, blijven er gewoon, gewoon met je poten vanaf en dan. Uh,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 Zeg heb jij het weer besteld, fokken weer. Hé, hey. was van koude tenen, koude, oren, koude klauwen. Antivries! En? Ook toch al die regen op je kop. Weinig wind, maar het is helaas een hele koude. En de beeld zegt dat je morgen binnen blijven moet. Zeker weten, dat we morgen lekker zweten. Eskimo's! Wat? Eskimo's, je hoort. Serieus?